Een heel bijzonder thema vanmorgen. Bent u allemaal gespitst vandaag? Misschien tot, je, tot de dingen gaan komen dat je denkt... Zo, nou kijk, dan draai je hem oren. Maar dan moet je niet zeggen, hij heeft me een klap gegeven. Je moet gewoon zeggen, ja, zo staat het geschreven. Als je er wat van leren moet, dan hoop ik... En dan bid ik alleen maar dat u het leert. Want het gaat er niet om om elkaar te veroordelen. Het gaat erom tot we zeggen, wat zegt Yahweh? Zijn woord staat vast tot in eeuwigheid of wij het nou leuk vinden of niet maar ik denk, hoe zal ik het nou noemen vrienden maken met de mammon ik had beter kunnen zeggen, we moeten eens een keertje goede rentmeesters gaan worden maar Yeshua, die gaat een verhaal vertellen over een rentmeester en ik denk dat we allemaal die gelijkenis wel kennen maar als we hem dadelijk tekst voor tekst gaan lezen dan zult hij zeggen, ken ik het echt wel weet ik ook wel, het doel waarom hij het over die rentmeester heeft want onze Heer Yeshua is ontzettend scherp dadelijk. We gaan gewoon weer lezen zoals we gewend zijn. We gaan er een beetje aan wennen hè, teksten lezen op Sabbat. Yeshua zei tot zijn discipelen: Er was een rijk man. Dus gelijkenis hè. Er was een rijk man en die had een rentmeester. Van deze, dus van deze, dus die rentmeester werd hem die rijke man aangebracht dat hij zijn bezit verkwiste. Kunt u zelf al verklaren hoe de tekst in elkaar zit, wie wie is? Hij is simpel, hè? Wie is de rijke man? Maar een rentmeester is eigenlijk degene die het geld beheert. Nou, dat is een beetje crimineel. Dadelijk wordt het ook crimineel. Nou, het leuke is, deze rentmeester, die wordt echt aangepakt dadelijk, hoor. Hij is een beetje crimineel. Maar Vader God geeft ons rijkdom. Hij geeft ons geld. Die rijke man is onze hemelse vader, Schoonvader gewoon vader jawe. Die rentmeester, dat bent u. Wij krijgen waardevolle dingen van vader in onze handen en daarmee moeten we handelen. In deze wereld, in deze maatschappij, in ons gezin, in onze samenkomsten, in het gaan naar de tempel toe. God die geeft ons een enorme rijkdom, zeg maar dat onze Torah geen rijkdom is wat zouden we nog aan andere dingen willen hebben... dan door de Torah heen de kennis hebben gekregen van Yahweh... en door ook nog eens een keer door de Torah heen... Yeshua hebben leren kennen... die de Ha-Torah is in het Hebeels. Hij is het woord. En Torah is geen wet, maar Torah is woord. De woorden van Yahweh, dat is wel wet... maar eigenlijk betekent onderwijzing. Nou, Yahweh onderwijst ons... niet omdat we zullen zeggen, we doen het niet... of het past niet, of we vinden het niet lekker. Hij zegt, als je dat doet je leven als wij zeggen ik doe het niet ja ik veroordeel dat niet maar we zeggen alleen maar wat ja we zegt daarom vieren we Shabbat daarom vieren we alle feesten van de Heer en komen we zelfs op de nieuwe maansavond bij elkaar dus nou de eerste volgende nieuwe maansavond is weer door de weekse avond dus als je het nou leuk vindt om te leren dansen moet je gewoon komen want Eva die is niet te stoppen met de danslessen Schat van een zusje, maar ze wil dat we eigenlijk allemaal leren dansen. Dan kunnen we dadelijk allemaal, dan gaan we dat een beetje breder maken. Dan gaan we in twee rijen tegen elkaar indraaien. Die rijke man is vader Jawe, de rentmeester, dat bent u. En van deze rentmeester wordt gezegd, dus voel je maar lekker aangesproken vanmorgen. Hij is zijn bezit aan het verkwisten. We moeten het gewoon persoonlijk houden vandaag. Hij liet hem roepen, vader Jawe, en zegt tot hem: Wat hoor ik van je, Gerrit? Doe eens verantwoording over je beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Ik heb gezegd, je krijgt draai om je oren, niet van mij, maar van Yeshua. Die gaat ons een verhaal vertellen, dat je echt denkt, waarom heb ik dat nooit gesnapt? Maar we hebben een heleboel dingen nooit gesnapt. Doe nou maar eens verantwoording over jouw beheer. Want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Dit is een voldongen feit. Over deze rentmeester is door de heer al een oordeel uitgesproken. Jij bent geen rentmeester meer. Dat is heftig. De rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Want mijn heer ontneemt mij mijn rentmeesterschap. Spitten kan ik niet, bedelen de schaam ik me voor. Ja, dus deze rentmeester die heeft echt een probleem. Vindt hij ook niet? Kun je je voorstellen tot vader Jave dit theorie zegt? Tot je s'nachts wakker gemaakt wordt. En hij zegt, Geddit, je bent geen rentmeester meer. Ik neem alles wat ik je gegeven heb, terug. Ik zeg niet tot hij niet gered is, hè. Maar je bent geen rentmeester meer, want je bent niet goed omgegaan met de waardevolle dingen die de Heer je hebt gegeven, om te delen met elkaar. Wij moeten delen met elkaar. Daarom zijn we rentmeester van elkaar. Weet je hoe wij onze leden noemen? Zorgdragers. Je hebt het verlangen om zorg te dragen voor je broeder en zuster. U draagt zorg voor mij, ik draag zorg voor u. Daar bidden we altijd voor. Dus zolang we zorgdragers zijn in dat lichaam van Yeshua, zijn we gewoon goede rentmeesters. Amen? Je mag rustig amen zeggen, dan weet ik dat je het gehoord hebt. Kan ik er altijd op terugkomen Je hebt amen gezegd, je zit vast. Goed, lieve mensen. Lucas 16, vers 3. Wat zegt die rentmeester? Ik weet... Eerst wist hij het niet, hij mocht nou toch doen. Nou zegt hij, ik weet wat ik doen zal. Opdat ze mij, wanneer ik uit mijn rentmeesterschap ontzet ben, in huis zullen opnemen. Weet u waar het over gaat? Deze rentmeester moest de belasting innen, De opbrengsten van het land. Dus die rentmeester van die heer, die moest dus naar die landeigenaren de opbrengst van het land binnenhalen. Welke opbrengst moesten ze inzamelen? Misschien, de tiende wel, zegt er een. Hey, veel te weinig antwoorden. Hoeveel van je landopbrengst moesten naar de Heer? Tiende. En die rentmeester, dat is natuurlijk een priester, die moest dat doen. Die moest natuurlijk tegen die mannen zeggen, ik kom de tiende ophalen. Je gaat vanzelf snappen. Ik denk dat het kwartje al zachtjes begint te vallen. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik uit mijn rentmeesterschap ontzet ben... In huis zullen nemen. Hij moet dus iets gaan doen met die landeigenaren. Want hij denkt, ik ben uit mijn rentmeesterschap gezet. Misschien gaat het kwadje vallen, ik ga het nog niet verraden. Hij ontbood de schuldenaars, dat zijn die landeigenaren in Israël. Dat is allemaal erfgoed, die landen. Maar ze moesten dus die opbrengst naar de tempel brengen. Hij ontbood dus de schuldenaars van zijn heer en voor één bij zich... En zeiden tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? Nou, dat is ook een open vraag, of niet? Hij zegt tegen de man, hoeveel ben jij de heer schuldig? Ja, natuurlijk 10% van zijn land. Dan zegt die landeigenaar, 100 vaten olie. Dus dat is 100%, dat is gewoon zijn tiende. Hij is de heer, 100 vaten schuldig. Dat is dus de opbrengst van zijn land. Dus 100% is in wezen de tiende die hij aan zijn heer moet geven. Hij zegt tot die landeigenaar: Hier hebt gij uw schuldbekentenis. Ga vlug zitten en schrijf 50. Hij zegt dus tegen die landeigenaar: Van die opbrengst die de Heer van je moet krijgen, want daarvoor ben je schuldenaar. Hij zegt: Weet je wat je doet? Hier heb je je schuldbekentenis. zet we de 50 op. Hij zegt: zit Je handtekening. Want die rentmeester die moet eigenlijk met die schuldbekentenis, want hij moet verantwoording afleggen, naar zijn Heer toe gaan. zit zegt: Kijk, nou, Piet krijgt nog maar 50 vaten, krijgen nog van Piet. Maar hij liegt er, vijftig. En Piet, die denkt bij zijn eigen... Zo, dat is mooi. Nou, als dat dadelijk zo geregeld is, Jan... Dan kan je rustig bij mij op het erf komen zitten, zegt hij. Voor die 50 eh, vaten, zegt die Man, heb ik wel tien jaar eten. Jij je eentje. Die, die, die, die, die rentmeester... Die is een plan aan het bedenken... Dat als die dadelijk eruit geschopt is door de heer... Tot hij dus bij die landeigenaren... Te bikken hebt. Dus hij denkt, ik zal de helft van je hele land opbreken... Zet op vijftig... Vindt u het een slimme man, die rentmeester? Echt waar, de slim. Hij zegt, spitten kan ik niet, zegt hij. En bedelen mag ik natuurlijk niet. Maar hij zegt, beetje maak jij van die honderd vaten olie maar vijftig. Echt slim. Daarna zat hij tot de tweede. Hij zegt, hoeveel zijt gij schuldig? Hij zegt, nou honderd zakken tarwe. Dat was gewoon zijn schuld aan de heer. Nou, denkt hij, voor hem is het wat moeilijker. Hij zegt: Hier heb je je schuldbekentenis, schrijf me 80. Dus 20% van de oogst, hopplikee, mocht hij houden. Dus die rentmeester, als hij dadelijk eruit geschopt is, waar gaat hij dan te biecht? Bij deze man. Die 20% van zijn jaaropbrengst even in, het, in de kast zet. En zo doet hij. Gaat hij al die mensen, die van die landeigenaren, die gaat die 50% en 20% gaat hij dat weggeven. Die rentmeester, dat is een, nou dat is zo'n piekobelle vent. Want die zegt gewoon, maar je hoeft helemaal maar de helft aan de heer te geven. Vindt hij het leuk of niet? Of spreekt u het u niet aan? Wij hebben dat probleem niet, hè? Nou, die heer, dan nou moet je goed luisteren, want nou wordt het gek, hoor. Weet je wat de heer zegt? Die heer, die prijst die onrechtvaardige rentmeester. Nou, ik denk dat er nou een, een, een touwtje breekt. Dat hij over, met overleg gehandeld had, want de kinderen van deze wereld... ...gaan ten aanzien van hun geslacht... ...met veel meer overleg te werk ...dan de kinderen van het licht. Voelt u de trigger? Vader God die zegt... ...dat is een slimme rentmeester. Die slimme rentmeester is eigenlijk... ...een kind van de wereld. Daarom is hij ook geen rentmeester van God. Hij verspeelt zijn geld... ...die hij van God gekregen heeft. Maar God die zegt... ...dat jij zal bij mij ook geen rentmeester meer zijn... ...dus datgene wat je hebt gekregen... ...haal ik bij je weg. Dat is een oordeel... Hij denkt, zo, nou moet ik nadenken. Ik ga naar die andere mensen in de wereld. Ik zeg, joh, je hoeft dan wat minder te brengen aan die heer. En die zijn gelukkig met die wereldse rentmeester. En God, die zegt, slimme man. Hij prijst hem vanwege zijn slimmigheid. Staat het er of niet? Ik heb geen woord veranderd. Hij zegt, hij prijst die onrechtvaardige rentmeester. Want hij heeft met overleg, streepje eronder gehandeld. Want de kinderen van de wereld... ...met overleg handelen zo hoor... ...gaan ten zon van hun geslacht... ...veel meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. Dat betekent dat u en ik, broeder en zuster... ...niet met overleg te werk gaan. Durft u nog steeds aan me te zeggen? Wij zijn dus mensen die daar veroordeeld worden... ...dat we niet met overleg te werk gaan. Ik zeg u, maak u vrienden met behulp van die onrechtvaardige mannen. Opdat wanneer deze u ontvalt... Dat zegt hij tegen zijn discipelen hoor. Want nu gaat hij tegen de kinderen van het licht praten. Dat men u opnemen in de eeuwige tenten. Wie van u heeft nog de mammon in zijn zak zitten? Ik? Wie heeft van u geen geld? Ik heb nog een potje hulpverlening, dan kan je er ook nog terecht. Wij hebben allemaal geld, hè? Geld is gewoon mammon. Als wij vertrouwen hebben in de mammon en niet in God... Dan zegt God gewoon, je wordt werelds, ik neem die mammoet bij je weg. En dat is natuurlijk een zegen, eigenlijk. Maar dan denkt die wereldse man zo, dat ik mijn met kwijt, laat ik nou al die andere mensen waar ik de baas over ben, waar ik moet rentmeesteren, die ga ik allemaal weer de helft en de tien en de twintig teruggeven van hun bezit. Dat als ik er dan uitgeschopt ben door mijn heer, dan kan ik daar eten en drinken mijn hele leven, want die mensen zijn gelukkig met me. Dus God zegt, wat een slimme man. Hij prijst dat wat hij doet. Maar hij zegt, hij is een wereldse man. Maar de kinderen van God, hij zegt, ik wou dat die eens vooruitkeken. En die moeten dus met die onrechtvaardige mammel, met dat wereldse slijk, dat geld, moeten ze iets gaan doen, zodat ze opgenomen kunnen worden in de hemelse tenten. Wie van u wil opgenomen worden in de hemelse tenten? Nou, kijk eens, allemaal vingers. Nou, ik hou je vast aan je arm, hoor. Dus reken er maar op. Hij zegt namelijk, wie in weinig getrouw is geweest, het gaat over geld, is ook in veel getrouw. Amen. Wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Lieve mensen, dit is sommetjes. 2 plus 2 is 4. Hier hoef je geen theologie voor te studeren en zelfs geen universiteit. Hier gaat het over geld en hoe gaan we ermee om. Wilt u de rest ook weten? Indien gij dus niet getrouw geweest zijt... ten aanzien van de onrechtvaardige mammon... zegt hij tegen de discipelen, wie zal u, broeder en zuster, het ware goed toevertrouwen? Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet over geld. Wij moeten hele andere waardes ontvangen van de heer. En indien... ja, wonderlijk... indien, wat was het ook weer voor een woord... Indien is een voorwaarde, hoor. een voorwaarde wordt gesteld. Dat moet je doen om te verkrijgen wat tot de voorwaarde behoort. Indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander. Wat voor u was het goed ook weer? Hij was rentmeester over het goed van zijn heer. Wij zijn rentmeester over het goed van onze heer. Indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander... Ja, wie zal nou u het onze geven, zegt Yeshua. Wie van u zou het, wat hij hier onze noemt, willen ontvangen? Yeshua komt van de Vader. Alles wat hij zegt, is van de Vader. Alles wat van mij is, zegt hij, is van mijn vader. En alles wat van mijn vader is, dat is van mij, ons. Wie wil dat ontvangen? Dat ons. Wie zal u het onze geven? Ik vind je het niet mooi. Je moet alleen lezen wat er staat. Yeshua zegt het tegen zijn discipelen. Maar door zijn discipelen zegt hij tegen ons. Wie zal nou u het onze geven? Het is zo verschrikkelijk mooi lieve mensen. Je moet blijven denken. Hij zegt geen slaaf kan twee heren dienen. Wij kunnen het ook niet. Wij kunnen niet zeggen we zijn kinderen van Yahweh geworden. We zijn gereinigd door het bloed van Yeshua. We willen naar de Torah leven. Dan kan je niet zeggen... Ik doe het een beetje hier en ik doe het ook een beetje daar in de wereld. Dat gaat echt niet. We zullen ons vertrouwen stellen op Vader Yahweh. Geen slaaf kan twee heren dienen. Hij zal of de een haten, dus achteruitstellen en de ander zal die lief hebben. Nou, dat is helemaal duidelijk. Twee plus twee is 4. Hij gaat zich hechten of aan Yahweh of hij zal een min achter. Dan zegt hij ja, ja, we hebben het wel gezegd, maar het voelt bij mij niet goed. Ik doe het toch zo. Daarom vieren de mensen zondag, vieren ze al die dingen die Rome geleerd hebben. En als je dan zegt, zo spreekt Jahwe, zeggen, ja joh, van alles een beetje, een beetje dit, een beetje dat. Nou echt waar, vader Jahwe, is niet een beetje dit en een beetje dat. Alleen we hebben het nooit geweten. Onze oogjes zijn opengedaan, God heeft een klepje opengetrokken en dan zien we het. Dan had u weer kunnen zeggen, nou gaat het klepje dicht, gaat het niet doen. Maar dan komt er daarna dus geen nieuwe informatie meer. Als je niet bereid bent om de stap te nemen die vader Yahweh je geeft aan leven... en je sluit het klepje weer, komt er dus niets. Gaat het klepje weer open, dan zie je weer ja, wat vader heeft gezegd heeft. Toch mag je dicht. Je zal hem of hechten of je gaat hem min achter. Je kan niet God dienen, vader Yahweh en de God van het geld... of wat de wereld je te bieden heeft. Je moet kiezen wat je wil gaan doen. Maleachi 3 vers 7... Van de dagen uw vader af, lieve mensen, niet om je eigen vader te beschuldigen hoor, maar misschien is het wel goed. Want je hebt natuurlijk ook een hoop dingen niet geweten. Van de dagen van uw vader af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen, zegt Jabe. Gij hebt ze niet onderhouden? Hij zegt, keer nou toch terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt Jabe, de Heerschare. Dan zegt gij, in welk opzicht moet ik terugkeren? Het is wel gesproken tot Israël en tot het jodenvolk. Maar door Yeshua heen hebben we deel gekregen aan wiens verbond? Gods verbond met Israël. Buiten Israël hebben we niks. Wij waren in de wereld zonder God en zonder hoop, weet u nog? Maar we zijn door Yeshua heen deel gekregen aan het verbond. En hij heeft gezegd, doe wat ik zeg en leef. Tegenwoordig zeggen ze, ja geloof maar in Jezus, heb je leven, halleluja, prijs de Heer. En je kan zo door de rode lichten rijden. Tora geeft ons heel goed de rode lichten weer, hoor. En het groene licht. Mag een mens God beroven? Zegt hij tegen Israël. Toch berooft gij mij. En dan zegt hij, ja, waarin beroven we nou toch u? Nou, zegt hij, in de tiende en in het heppof. De tiende was gewoon Gods deel. Hij zegt, ik geef je land, ik geef je oprecht. Een de tiende deel, gaat naar de tempel. Dan kunnen de priesters leven, dan kan de tempel onderhouden worden. Is er spijs in het huis van God? Hij zegt, dat zo mee dus hij geeft je honderd dan moet je tiende van geven aan de heer en dan moet je dus niet zeggen van die tien dat was die honderd zakken laten we er even tachtig afhalen nee we moeten niet schoemelen met wat de heer ons leert mag een mens God beroven zeg het eens eerlijk God mag niet beroven worden oh er komt er nog een hij zegt met de vloek zijt gij vervloekt met welke vloek is dat waar staat die vloek oh, het deuteronomium dan vraagt hij ons gewoon een tiende van de opbrengst van ons land. Wij halen allemaal opbrengst van ons land, ook al werken we op kantoor. Want het is van hem. Met een vloek zijt gij vervloekt. En mij berooft gij? Gij volk in zijn geheel. We doen het allemaal. Breng nou de hele tiende naar de voorraadkamer op dat er spijzen zijn in mijn huis. En beproef me nou toch daarmee, zegt ja bij de heerscharen, of ik dan niet de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed zal gieten. Hoeveel mensen komen er niet tekort? Denk ik, oh, meer god. U moet eens weten, ik heb nog geen tientje over. Maar snap je nou hoe het komt dat je dat tientje niet over hebt? Wij leerden tiende kennen. Daar praat ik over dertig jaar geleden. Ik denk, jongen, ik heb zeven kinderen. Een schat van een vrouw, maar die kost me geld bij het leven. Ja, als je vrouw hebt met zeven kinderen, snap je het? We hebben op één dag de beslissing genomen hoe het gaat kosten, kosten, maar ik zal de, dit is tiende van de heer. We gaan. We hebben nooit tekort gehad. We zijn gegaan. We hebben een schitterend gezin. Onze kinderen zijn allemaal in het geloof groot geworden, allemaal actief voor de heer bezig. Het is heerlijk om de zegeningen van de heer te zien. Hij zegent echt. Hij zegt: ik zal je zegenen als je gehoord wordt tot in duizend geslachten. Maar zegt hij vervloekt degene die het niet doen, want ik zal hem achtervolgen tot aan zijn vierde geslacht toe. Dus gaat je nageslacht niet in de wegen van de heer verder, dan gaan ze onder een vloek van jaren terechtkomen en dan gaat hij tot in het vierde geslacht door. Want als wij het onze kinderen niet leren, wie moet het onze kinderen leren? Echt waar. Dus als wij al niet bereid zijn in de wegen van jaren te wandelen, wat gaan onze kinderen doen? Die gaan kopieergedrag vertonen, inderdaad. Dus het is heerlijk als je kinderen wandelen in de wegen van de heer. En tot ze gaan zien dat de zegeningen van weer verbonden zijn aan getrouw rentmeesterschap. Vind je dat niet heerlijk? Je moet gewoon een keer aan je oren getrokken worden. En dan zeg je nou, gelukkig hebben wij een hele gezegende gemeenschap. Ja, echt waar, daarom zijn we ook zo florisant met elkaar vanwege de trouw die er is. Ik sta je natuurlijk geen draai om je oren te geven, want we zijn echt gezegend met elkaar. Echt gezegend met elkaar. Maar je moet de principes weten waarom het gaat. Ik denk, ik pak er een gedeeltje is uit Lucas. Dat is lekker evangelie. We willen toch goed evangelisch zijn, of niet? Dan moet je het evangelie lezen. Nou, wat we nu doen is gewoon het evangelie lezen... hoe Yeshua zijn discipelen onderwijst. En dat was leuk, want hij staat zijn discipelen te onderwijzen. Maar daar staan die fariseeërs. Die waren zo geldzuchtig als ze groot waren. Met die dikke hoeden, zware jassen. Ja, die scherpen om de... Ja, die stonden te bidden op de hoeken. Nou zegt hij, dit alles hoorden de die geldzuchtig waren. Wat doen nou de mensen die geldzuchtig zijn? Wil je keuze maken om fariseeën te worden? Dan moet je geldzuchtig blijven. Ook al sta je te bidden op de hoeken van de straten, God die hoort het helemaal niet. Hij noemt het zelfs een Malachi, je steelt van me. En zulke dingen doet hij velen. Hij zegt, het hele volk is zo bezig. Hoe is het mogelijk dat de vijand Israël binnen is gevallen, dat het hele volk uitgeroeid heeft? Hoe is het mogelijk dat er zes miljoen omgebracht moeten worden in Europa? Het is ons werelddeel. Het is vanwege goddeloos gedrag dat de vijand binnen kon vallen. En God heeft ze niet gespaard. Hij heeft wel een overblijfsel behouden naar de verkiezing der genade. En het overblijfsel is zestig jaar geleden teruggegaan naar Israël. Wij mogen ook deel hebben aan het overblijfsel. Want we zijn door Yeshua heen deel van het overblijfsel. ...daarom zullen we Israël zegenen. Ook al lopen er nog zoveel... ...seculiere joden rond... ...we zullen ze verkondigen wie Yeshua is. En het is leuk als er... ...Joodse mannen hier komen die niet in Yeshua geloven... ...tot ze aan het eind van de rit steeds moeten zeggen... ...toch wel een bijzondere gemeente. Ja, yeah. leuk is dat hè? Ja, dat zijn we ook. En als ze dan horen... Ze zeggen, ja, ik vind het heerlijk om naar Torah te leven... ...ja, ze echt waar? Ik zeg, ja, we hadden feesten van de Heer. Zeg, ja, dat is... Goed, lieve mensen... Dus als je fariseeën wil zijn, dan zeg je het wel en dan denk je dat je groot bent. Maar je bent voor Gods aangezicht gewoon niets. Want door het niet te doen, hoon je degene die het wel doen. Dan zeg je, gut, jij bent wettisch. Maar ja, dat zeggen ze ook omdat je Sabbat viert natuurlijk. Ja, toch, dan zeggen ze het ook. Via Sabbat dan ben je ook wettisch. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar je bent gewoon wettig bezig. Feesten van de Heer, ook wettisch. Allemaal weg gedaan. Ja, helemaal niet waar. Want het zijn feesten van de Heer. Ze snappen niet eens wat Bezuinendag is. Ik had vanmorgen, toen we de zaal aan het waren... dat lied van de Bezuinendag gespeeld. Als Bezuin dus, Heer. Weet je wel? Het is het lied van de Bezuinendag. Maar het algemeen christendom kent geen Bezuinendag. Nee, zeggen ze. De feesten zijn weg. Nee, die zijn een schaduw van wat komen moet. Dus we moeten elk jaar die feesten vieren. Dan weten we precies wanneer het Bezuinendag wordt. De Heer komt terug. Hoe die verzoening gaat werken op Verzoendag... We weten tot er dan duizend jaar uh, heerschappij met Yeshua komt. En wij mogen met hem heersen in die duizend jaar. En dan komt de achtste dag. Het christendom weet het niet. Rome weet het niet meer. De protestanten weten het niet meer. Het hoort dus allemaal tot het hè? Het gaat niet alleen om geld. Maar een rentmeester is natuurlijk de eerste man die op geld gaat. En die moet de opbrengst van het land moet die inhalen. Maar een hoop mensen halen wel de opbrengst van het land binnen. Maar verkondigen geen Torah. Snap je het? Het gaat niet om het geld, het gaat om Torah, de woorden van God, die moeten gedeeld worden als brood. Het woord van de Heer moet gedeeld worden. Vindt u het fijn om het zo te horen? Heb je echt de evangelische preek vanmorgen? Hij zei, "Gij gaat door voor rechtvaardig, voor de mensen, maar God kent jullie harten, zegt hij tegen farisees. Hoeveel mensen binnen het christendom, die zeiden, ja, maar God kent mijn hart. Nou, als ze zouden beseffen wat ze zeiden... God die zegt dat over fariseeën, ze kennen echt jullie hart. Maar de hele christendom die zegt vaak, maar uh, hij kent mijn hart. Ja, ja. Nou, hij weet echt wat ze afdragen aan hem. Ze dus hij weet dat ze de Sabbat te overtreden, de feesten van de heer niet vieren. Ze vieren feestjes op heidense tijden. En ze zeggen, ja, maar God die kent mijn hart. Paaseieren, kerstbomen. Echt waar, het past helemaal niet in het koninkrijk van God. Dat is niet omdat we moeilijk doen onder elkaar. Maar je gaat dan niet meer meedansen met de heidenen. Wij dansen op het aangezicht of voor het aangezicht van Yahweh. Omdat we hem verheerlijken en naar zijn geboden en naar zijn woorden leven. Amen. Prijs de Heer, wat een genade hè? Ja, nou komt het dus echt hè. Nu hebben we het natuurlijk over Torah en in de Bijbel wordt overal met wet vertaald. Maar eigenlijk is het Torah. Wat zegt Yeshua? De wet en de profeten gaan tot? Tot wanneer gaan de wet en de profeten? Wat zeggen de christenen? Zie je wel, de wet en de profeten gaan tot Johannes. Het is weggedaan. Amen. Daar nee, moet je er een op zeggen. Je moet opletten wat je zegt. <lacht> ja. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk God en iedereen dringt zich erin. We gaan niet goed. Of vat u hem nog niet? Wat is het evangelie eigenlijk? Het evangelie van het Koninkrijk van God. Waarop wacht de hele schepping vanaf Adam en Eva? Ze hebben een offer gebracht van schapjes en lammetjes, bokken en, uh, en geiten. Dat bloed, dat moest bevestigd worden door Yeshua. Dus toen hij stierf en zijn aankondiging vond plaats door Johannes de Doper. Daarom is heel de wet de Torah, de, de onderwijzing, is tot op Johannes de Doper. Want hij zegt, hij is het lam van God. Halleluja. Je moest hem dus wel verwachten om hem ook te herkennen. Maar velen kenden de Torah en profeten niet. Hij kende ook Yeshua niet. Ze hebben hem gekruisigd. Begint u te snappen? Dus de wet, Torah en de profeten vertellen tot aan Johannes. Want dan komt Messias, waar de hele wereld op uitgekeken heeft. Al vanaf Adam en Eva. En dan wordt het de tijd dat het evangelie gepredikt wordt van het Koninkrijk Gods. Waar natuurlijk Yeshua het lam is. Want hoe zouden we nu nog kunnen preken zonder Yeshua? Hij is voor ons het genademiddel geworden... We zijn verzoend door het bloed van Yeshua. We zijn kinderen van God. We zijn rechtvaardig, verklaard door Yahweh. Als je dan rechtvaardig bent, zullen we dan niet naar Torah leven? We leven niet naar Torah om gered te worden, maar we zijn gered en daarom leven we naar Torah. En het is heerlijk om te doen. Nou zegt hij, als het gaat over de wet en de profeten, gemakkelijker gaat de hemel en de aarde dan dat er een titel van de wet zou vervallen. Dus de christenen pakken één tekst en ze zeggen: Ja, die wet was tot Johannes, nou is de wet weg. Maar ze hoeven maar één vers verder te lezen. Dat hoor je nooit. En het gaat niet om de wet van de tien geboden hoor. Het gaat om Torah, waarvan de wet van de tien geboden het centrum is eigenlijk. In tien woorden samengevat, maar uitgewerkt in de Torah. Dus iemand die de feesttijden van Jaweh en Schop geeft, die geeft in wezen Jahwe en Schop door te zeggen: Ja, u noemt het wel heilige tijden. En u zegt: Wat zijn mijn feestdagen? Maar jij zegt. Hopplakee. En je snapt dus niet wanneer de Heer terugkomt. Je snapt bezuinigdag niet. Je snapt verzoendag niet. Heb je nog een boodschap zo voor onze broeders christenen? Echt waar? Want je moet die heerlijkheid delen met die mensen. Gemakkelijker zou hemel en aarde vergaan, dat er ook maar een kommaatje van de wet vervalt. Of van de Torah. Nou, we hebben van de week Hebraeusse les gehad. Ik weet nou wat een, een jotje is. Goed, er gaat geen jit, geen titel van de wet vervallen. En ieder, en dit is natuurlijk nog veel heftiger, want Yeshua die praat niet zomaar hoor, tegen die mensen. Hij heeft ons nou dat verhaal over die rentmeester verteld. Hij zegt even dat die hele wet in profeten helemaal niet is vervallen, want geen kommaatje gaat er al weg. En dan zegt hij als klap bovenop die koppen van die gasten, van die fariseeërs die naar hem luisterden, Die zeggen, en ieder die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Dit is heel hard. En het doet heel zeer misschien, maar hij zegt het. Hij verwerpt geen jota van Torah. En wie een vrouw die door haar man weggezonden is trouwt, pleegt echt breuk. Vindt u dat vervelend om te horen? Ik wil u wel vragen, wat was de enige reden in Torah om een vrouw weg te sturen? Overspel. Als je met dat huwelijk een spelletje speelt, dan heb je echt Overspel. En het is gewoon, hoe pijnlijk het ook kan wezen... er is voor alles verzoening mensen, bovenal... maar het gaat erom, we moeten zeggen wat er staat. Als je een vrouw wegzendt, anders dan om overspel... want zelfs Yeshua vertelt ons dat in het Nieuwe Verbond... want er is niks veranderd onder Yeshua... die pleegt gewoon echt breek. Maar als u nou een overspelige vrouw die weggestuurd is door de man... als die weer getrouwd wordt door een ander man... wat voor een vrouw trouwt die dan... Heb je een overspelige vrouw? Dus een vrouw om een andere reden zeggen, ik heb wel een verbond met jou, maar ga het maar bekijken, want je, je ruikt niet lekker of je gezicht staat me niet meer aan. Dat is echt niet zoals de Bijbel het zegt, want je hebt een verbond met je vrouw. En je kan door hoog en door laag water heen gaan, maar uiteindelijk zal je verbond prevaleren. Je bent wel getrouwd omdat je zulke heerlijke gevoelens hebt voor elkaar, maar je huwelijksverbond is principieel. Onze gevoelens zijn emotioneel. Maar ik heb een verbond gemaakt met Anna. En dat is principieel. Ja, dus ook al gaat het wel eens een beetje fout. Dan kan je beter heel graag goed maken. Dan heb je het gauw weer naar je zin. Dus als een man van zijn vrouw scheidt. Heeft Mozes gezegd. Dat was opdracht van God. Want hij kende dus de hardheid van hun hart. Hij zegt oké. Okay, hij is dan de rechter. Ga maar naar de rechter toe. Leg het allemaal maar uit. Scheidbrief scheiden. Dus als een vrouw een scheidbrief had... ...had ze dus geen verbondsrelatie meer met de man... ...en dan was er een mogelijkheid om te hertrouwen. Was het was zo niet bedoeld. Want Yeshua die wordt erover aangesproken... Zegt die, ja, zegt die, ...en Mozes dan, die geeft een scheidbrief. Ja, zegt hij, dat is van Mozes. Zet hij, maar zo is niet van de oorsprong geweest. Dus God is wel langmoedig... ...maar zijn woord blijft staan. Er is uh, verzoening door het bloed van Yeshua... En mensen kunnen veel fouten maken. Er kan verzoening plaatsvinden. En dan heb je dus ook een hele grote, ellendige, emotionele deun opgelopen. Dus ik zal nooit tegen iemand zeggen die hertrouwd is. Wat heb je nou toch gedaan? Nou moet je echt gaan scheiden. Totaal niet waar. We moeten weten wat zegt Torah. En we moeten weten voordat we ooit een vrouw of een vrouw een man wegstuurt. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Want al die mannen sturen die vrouwen weg. En als ze dan hertrouwd wordt ze een overspelige vrouw. Dus als ze alleen maar wegloopt, verbreekt ze het verbond. Maar een vrouw zendt geen man weg in de Bijbel... maar de man zendt de vrouw weg in de Bijbel. Want hij staat als hoofd boven de vrouw. Het is ook niet een aanbeveling om te zeggen... nou ja, ga maar scheiden als het zo weg is als je maar een scheidbrief geeft. Gaat het helemaal niet om. Je moet een huwelijk sluiten op een principiële grond. Als je het alleen maar om het leuke gezicht doet... en het is zo prettig en ik voel me zo goed bij je... met jou wil ik hè, een beschuitje eten en dat wil ik mijn hele leven lang... Als het alleen maar om die emotie gaat, dan kom je op een bepaald moment, is de emotie helemaal weg. En dan komt het erop aan. Heb je dan een principieel verbond gesloten? Of zeg je, de bureau is echt een stuk prettig hoor. Hier heb je geld mee, ik schrijf van je. Nou, dat gaat niet in het denken van Torah. Je hebt een principieel verbond en dat gaat je aan. En dan het beste ook nog gaan we de verbond aan met gelijkgestemde mensen. Dat je samen Torah kunt uitvoeren. Want het is echt moeilijk als je zegt, ik ga vandaag een katholiek trouwen. Uh, dat is een probleem. Het wordt wel moeilijk zoek als je het Torah kent. Maar als je ze vindt binnen de Torah, erg waar ze vreugde Kunt u amen zeggen vanmorgen? Hebben we wat geleerd op die manier? Het zijn geen makkelijke dingen. Maar als we alleen maar makkelijke dingen vertellen. Nee, we gaan Torah onderhouden zoals de Heer dat heeft gevraagd.